1 uur. Goedemiddag, ik ben Marco Geitenbeek en dit is het nieuws van NOS op 3. Het is code zwart in Suriname. Corona gaat er nog als een malle rond en er zijn nog maar weinig mensen gevaccineerd, vertelt onze correspondent. De zeer besmettelijke P1-covid-variant die hier in Brazilië is ontstaan, treft nu ook buurland Suriname. De toch al zo kwetsbare Surinaamse gezondheidszorg komt daardoor verder onder druk te staan. Ziekenhuizen liggen nu helemaal vol en er zijn nog maar weinig medicijnen en zuurstof. Nederland gaat zo snel mogelijk medische hulp sturen... waaronder verplegend personeel en zuurstofflessen. Een deel van een hijskraan is naar beneden gekomen in het Brabantse Etteleur. Rond zes uur vanochtend knalde het bovenstuk naar beneden. Er liggen overal brokstukken op de straat. Er is niemand gewond geraakt, maar de weg is wel kapot. In Duitsland gaan al valse coronabewijzen rond. Duitsers die een coronaprik hebben gehad hoeven zich aan minder maatregelen te houden...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 Het is heerlijk terrasweer en daar maken ze in Lutjebroek volop gebruik van. De lokale kroeg organiseert een terrasmarathon van vanochtend 6 uur tot vanavond 10. Deze mensen waren er dus vroeg bij. Ja, ik was best wel fit eigenlijk. Maar ja, we, gingen gewoon met we zouden met z'n twaalf gaan, maar vier jongens hebben afgetijd. Dat is wel een goed initiatief. Je moet wat doen met de mogelijkheden die je krijgt. En ze moeten dus nog wel even, want meteen om 6 uur zaten de eerste al aan het bier. Het eerste biertje gingen wel een beetje. In. En ik, ga nou, ik loop nu al achter op de jongens. Straks even rustig aan en dan uh, houden we het al vol de rest van de dag, denk ik. En hij heeft geluk, want de kroegbaas heeft nu wat anders op het menu staan. Vooral met de lunch, dan uh, hebben we gewoon een, ook een moment van melk uh, melkkoffie, uh, chudrans erbij ik, en, en even goed eten. Het weer nog, in het binnenland blijven wat wolken hangen, maar voor de rest is het droog en zonnig vandaag. 16 tot 20 graden is het. ZFM, verkeersupdate. Verkeers Dit is Robert Vriezer van de ANWB. Files door werkzaamheden in onze regio. Op de A4 vanuit Amsterdam naar Den Haag rijdt het langzaam tussen Knop in Bad Oeverdorp en nieuw op Over 10 kilometer kost je een half uur extra. En de A22 is dit weekend in beide richtingen dicht. Daardoor viel op de A9 vanuit Amstelveen naar Alkmaar tussen Afrit Haarlem-Zuid en Beverwijk-Oost 10 kilometer met een kwartier vertraging. Tot zover de verkeersinformatie.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 ...uit Kees van Kooten en Wim de Bie... ...en dat vooral bekend is geworden door hun televisieprogramma's. En dit duo werkte al jaren samen, onder andere als de cliché-mannetjes. Dat was in 1963 toen ze bij de VPRO gingen werken. Eerst bij de radio en later bij de televisie. En ze werkte van 1969 tot 1972 mee aan het programma Hadi Massa. En van 1972 tot 1974 werkte ze mee aan het programma Het Gat van Nederland. En daarna begonnen, begonnen ze met het simplistische verbond... ...waarvan de matte klopper het symbool werd... In 1980 veranderden ze de titel van het programma in Koot en Bie. Om deze een jaar later alweer te veranderen in van Cote en Bie. U hoort ze nu van Cote en de Bie met de nummer 19, nou ja, het heet 1948. Het is toen was geluk heel gewoon. Buiten huilt de wind om het huis, maar de kachel staat te snorren op vier. Er hangt een lapje voor de brievenbus en in de tochtigste kieren zit papier. We waren heel erg hard en niemand...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 Alsof de belegte kwam klaar in het derde vredesjaar, toen was geluk heel gewoon. Die schooltas bleek het eerste teken dat de zaal al was bekeken. Voor zover je zonder plichtsbesef je leven leeft.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 Oh, I'm Dat waren de roffels met van s morgens tot s'avonds. En daarvoor Ellen en de Moedmakers met rode rozen staan voor mijn raam. U luistert naar Zandvoort uit Zandvoort. Iedere week neem ik u mee op reis terug in de tijd. Naar de jaren 30, 40, 50, 60 en de jaren 70. En dat met alleen maar mooie oud-Hollandstalige muziek. En iedere zaterdag tussen 1 en 2 wordt dit programma herhaald. En iedere zondag tussen 9 en 10 kunt u dit programma beluisteren. Een nieuwe aflevering van Zandvoort uit Zandvoort. Met weg zo met hem, Martin ook de Magic Boys daar is die Jan Vluwen met pinten pinten Stormguard uit voor de als er muziek stelt dan moet het dansen is for the wies, it's for the there can be a goal from painting, all the is dan then I'm in the mood. Painting, painting, all the dogs painting, when the beer is but De is voor te scheuren, de carnaval op, dus tot te keuren. Regen is voor de bloemen, geef maar, maar weer, dat smokt mijn pot er pinken. pinken. alle dogen pinken, als er niks te drinken is, dan heb ik in de moe. Pinken, pinken, alle dagen pinken. Van het eerste spoedje wil ik maar jou leer zo goed. Whisky is voor de schotten Als je te ver draait, dan drogen je Carmen had en jette En door het dier kreeg hij op dit pinken, pinken. Alle doggen pinken, achter niks te drinken is dan net beginnen je in de pinte, pinte, alle dagen pinken, van het eerste sloepje voel ik mij alleen zo goed. Wodka is verrusten en toffe wetjes, die moeten kussen. Denver getting busy! Flying to the ocean, the coast Alle zogen pinken, aan er niks te drinken is dan het beginnen mooi. Pinken, pinken, alle zogen pinken. Van het eerst als mochtje maar jou niet zo goed. Van Martin met Ik schenk je al mijn liefde. En daarvoor de Magic Boys met nummer 108. hem Zandvoort, de volgende artiest is uh, Tony Corsari. Pseudoniem van André Mathilde Eduard Parrain. Geboren in Tiene op 12 november 1926 en overleden in Gent op 2 september 2011. Was tijdens zijn pioenjaren van de Vlaamse televisie een populaire televisiepresentator en quizmaster. Tijdens de jaren 50 en de vroege jaren 60 was hij regelmatig op de neer. BRT zoals wij het tegenwoordig kennen. En hij werd ook als zanger bekend. Luistert u maar aan de volgende plaat. Tony Corsari met Mijn Tante Antoinette. Mijn Tante Antoinette is chef der Marjorette. Met hoge voeten en aan. Laat ze het stokje smeren naar je gaan. Al is ze 80 jaar. Zij de fanfare, dat ieders grote pret. mijn tante Antoine het. Men richtte in ons dorpje een grote wedstrijd in, men zocht tussen de meisjes een nieuwe koningin. Zij zou maar majoretten van de fanfare zijn, maar nu is mijn gezet te groot en dan weer veel te klink. Toch komt me na tien jaar het goede exemplaar, mijn tante Antoinette, is chef der majorette. Als zij het stokje in de lucht lanceert, is er geen mens die niet apothekeert. Al is zij tachtig jaren, toch leidt zij de fanfare tot ieder stokje. De zee niet recht meer, haar voet de goede kom. Hij huist dat met een tootje, daarop slaat men de trom. Muziek kan ze niet horen, zij is doorval een pot. Maar haar de maatje zwaaien is voor ieder een genot. Hij heeft die kent men van weet en zeet, mijn tante Antoinette is ze der machoette. Laat ze op stokje om de vingers gaan. gaan al is zee 80 jaar lang, toch leed zee de van paren, toch iedereen.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 Ik heb een meisje gezoond, nog bij gaslicht op straat. En Caruso gehoord op zijn eerste plaat. Ik heb de postzegel thuis met Willemientje daarop. 18 jaar oud, een koningin in de dop. Zag het wonder op de straat toen er asval kwam. Ik heb om het orgel gedanst bij het paleis op de dam, maar ik zou. I'm not the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 Slagen zijn er rond het overwinnen, dus weet wat dat je met klagen gaat ervinden. Donkere wolken die verdwijnen, eenmaal zal de zon weer zijn. Die de moed verliest en kniest, is later later zijn.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 Geef je energie om steeds te blijven streven Donkere wolken die verdwijnen. Eenmaal zal de zon weer schijnen die De moet verlies en kniest niet het laatst weg Blijf vol hoop naar betere streven Die geen moed heeft om te leven Is maar Wordt hier al te lang voor tijd. Zie de bloemen met kleuren, schitteren, kleuren, zalige geuren en je ligt tot elke prijs. Leer de liefde eenmaal kennen, je door kusten meer verwennen. De herden worden paradijs Donkere wolken die verdwijnen. Eenmaal De wolken die verdwijnen. En daarvoor hoorde u Tom Manders als Doris met. Ik zou 100 willen worden. Een opname 1968. CFM Zandvoort, lokale omroep op badplaats Zandvoort. U luistert naar Zandvoort uit Zandvoort. Een reisje terug in de tijd naar de jaren 30, 40, 50, 60 in de jaren 70 En dat met alleen maar mooie oud-Hollandstalige muziek. En de volgende formatie is een Nederlandse volks- en feestmuziekband... Afkomstig uit de stad Apeldoorn. Ze werden opgericht in 1977 als voortzetting van het El Mondo-combo... uit Arnhem, met onder andere Henk Leket en Frans van Londen. En ze, werden ze waren eigenlijk gespecialiseerd in uh, oud-Hollandse zeemansliederen. En de band is vooral in het Nederlandse schnambelsakie bekend... maar hij heeft het eind jaren 80 ook in de Verenigde Staten en Canada getoerd. En u hoort ze nu, de havenzangers.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 Die heeft drie dagen vrij. Hola, Die heeft drie dagen vrij. Al die bloesjes en z'n dat ben van die Dingen. Zonder koeienmest te rijmen leven de peren en de pruimen. Al die bloesjes en seringen, dat ik van die mooie dingen. Zonder koeienmest te ruimen, leven de peren en de pruimen.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 Vergeten. Maar je ogen vergeet ik nooit weer. Droom nog altijd, dat wil ik wel weten. Op een avond, dan zie ik je weer. Van geen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 we zitten aan de bar en zingen allemaal het hoogste lied. Het is dan ook een liedje dat je in de benen schiet. Prost, post, kamerad, post, post, kamerad, post, post, post, post, post. We nemen er nog eentje, daarom pros. Prost, post, kamerad, post, post, kamerad, post, post, post, post, post, We nemen er nog eentje, daarom pros.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 dan schud ik alleen mijn kop Geef geel geen antwoord op Ik ben Sally met z'n room en Een mens, het is een leven toch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 Goh mevrouw, goh meis, heerlijk, Die smult het meis, dank u. Maar ik blijf Sally, gogen we Zegt men, ik ben een oude nar. Dan schud ik alleen mijn kop, geef geel geen antwoord. Ik blijf zal niet met zijn roze,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 U luistert naar Zandvoort uit Zandvoort, met Mario Zandvoort. Mario Zandvoort, jij bent voor mij dus je wel. Wanneer je voor me in je mini staan, want wat ik zie dan is geen gaat.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 Ding. Dat zatje moet ik toch nou snel versieren Want heus zo'n geur als zij is er niet één Maar wel. Jij bent voor mij het meisje wel Wanneer je voor me in je mini staat Want wat ik zie dat de geen gaan, Mijn hart staat stil Bij ik gedachten wat ik wil je bent het meisje van mijn dromen, wel kleine Marie Ik kan niet slapen voor dan. Mijn hart is helemaal van te gegaan. Wat heb je nu toch gedaan? Het kan toch zo niet verder gaan, Marie Zabel. Jij bent voor mij het meisje. Ik kan niet leven zonder jou voortaan. Kleine Marisabelle. Ja, dat was duo Onbekend met Marisabelle. En daar verroren u Sylvain Poons met Sally met de roomijskar. En ja, dan is er toch weer een beetje tijd voor, hè. Het begint langzaam zomer te worden, behalve de regen dan. En af en toe die kou uit uh, Zweden, zoals we dat uh, van de week mochten horen... tijdens de nieuwsberichten, alle kou komt uit Zweden. Nou, het schijnt na de regenbui dat het uh, uit volgende week weer beter wordt. Dus, eh. Uh, Laten we daarop hopen. Zie je van zijn antwoord? Louis David. Je hoort u altijd als herkennersmelodie. Dat is het pseudoniem van Simon David. Geboren in Rotterdam op 19 december 1883. En hij is overleden in Amsterdam op 1 juli 1939. Als een Nederlandse cabaret. Cabaretier moet ik zeggen. Een revueartiest. En hij staat bekend als een van de grote namen van de Nederlandse kleinkunst. U hoort hem nu. Louis David. Louis David. Moet ik zeggen met restanten. Ik ga u zeer geachte luisteraars nu een zeer merkwaardig lied voordragen. Waarvoor ik uw speciale concentratie en belang.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 Zal daar wel geen drama van komen. Het is uitverkoop in het waarhuis. Restanten, restanten, wij horen bij de laatste hoop. van levens laatste uitverkoop. Wat zijn wij? Wij pedanten, restanten.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 Het raadhuis met een pomper voor, een zandweg tussen korred Het Vede.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 En wist niet beter Dan dat het nooit voorbij zou gaan De dorpsjucht klit wat bij elkaar In minirok en beatelhaar En joelt wat mee met beatmuziek Ik weet wel, het is een goede rest. Tot zover het ritme van ZFM Via de kabel op 104.5